Mijn waarde landgenoten in België en in Congo. Kitoko. Congo en de Belgen met padon. Laat ik het u op de man of vrouw afvragen. Heeft u al eens een blind date geprobeerd? U weet wel, afspraken met een wild vreemde, nooit eerder gezien of gehoord, wachten op de grote onbekende. Hoe zal hij of zij eruit zien? Ga ik erop vallen? Is dit de grote liefde voor het leven? Of nee, toch maar een gekke bevlieging? Blind date, dat is Afrika. Dat is Congo als je er nooit eerder bent geweest. Je krijgt zelden wat je ervan verwacht. De tweede aflevering van Buenaki Toko, die u zo dadelijk hoort, gaat over Congo. Natuurlijk, een blind date die je verwacht en toch ook weer niet. Comprend? Tu comprends français? Moi, pas connais français. Tu reconnais Oye oh, Bilingala Moi t'es pas. Yebite Lingala t'es. <rire> ah ah, l'épaule vie. Moi, comprends pas français. Ah, ah vie Moi, comprends pas français. Properly. Ik de er André de Korte, we zijn op weg naar de luchthaven Gilly. Niet onbekend voor jou, hè? Die is bekend voor mij. Nu nemen die baan, die noemen ze Route des Poilours. Uh, het is de meer rechtstreekse baan ook. En het is zo de beste voor, voor het moment. Honderden en honderden en honderden mensen passeren hier. Wel, wat wat die doen mensen... die allemaal? Waar zijn die op weg? Wel, je hebt er een gedeelte die van de markt komen... Er is een grote markt in het midden van de stad, dus de vrouwen, de productie van hun klein stukje, 5 vierkante meter grond, dat ze uitbaten met 2 kilo arachide, die komen ze te voet vanuit 10 kilometer ver naar de, de markt brengen, ze verkopen huis en zijn uitverkocht gaan ze te voet naar huis. Want de productie van wat dan ze verkocht hebben is niet genoeg om een bus te betalen. Daar hebben ze geen geld voor. Maar ze hebben niks anders te doen en ze weten dienendag gaan ze naar de stad, naar de markt, een productie verkopen en het is een uitstapje voor hen, het is, het is zo. Van al die mensen die je ziet zijn er waarschijnlijk geen 10% die werken, die, die uh, productief werk doen bij een baas of bij een, ma een maatschappij of bij een fabriek. De rest is allemaal naar de markt gaan rondkijken... gaan rondwadelen, gaan schooien, gaan bedelen. Maar dat is hun leven, dat is zo. In feite hebben ze heel weinig geld nodig voor het overleven. Congolezen zijn altijd op weg, zo lijkt het wel. Honderden, wat zeg ik, duizenden wandelaars die langs de weg lopen. Waar gaan ze naartoe? Het is een hele westerse vraag. Zo wordt me duidelijk na een tijd. Metro Boulot Dodo ben je geneigd te denken. De file in naar het werk... Van negen tot vijf achter de pc zitten en daarna in voor de buis. In Congo zijn er geen files. Laat staan een pc of een tv. In de havenstad Matadi duik ik met broeder Willy een avond lang in de Primus. Het lokale bier dat de concurrentie aan moet gaan met Skol. Ik woon 48 jaar in Congo, fluistert Willy na zijn vijfde glas. En ik begrijp er nog altijd niets van. En? Zo voegt hier berustend aan toe: dat moet je ook vooral niet proberen. In deze tweede aflevering van Buona Kitoko hoort u ingenieur Adolf Verheide, Jules Marchal, gewestbeambte, leraar Marc Deltour, zuster Noël Nering, Daisy Verboven, Pater Paulissens, koffieplantagehouder Marcel Volkaart, Aline Boogaerts, huishoudregentes, Jeff Geraards, voormalig ambassadeur Luc Putman en gezondheidsagent Jeff Verhoestraten. Stuk voor stuk Belgen met een zwarte ziel, die ooit een spannende blindheid hadden met hun afspraakje, Congo. Je komt er in een, in een land waar dat natuurlijk helemaal anders gaat dan in Europa, maar uh, ik heb me tamelijk vlug aangepast met die mensen. Het eerste wat ik gedaan heb is zo rap mogelijk de taal leren. Als je hun taal leerde, dan word je de man. De taal is het contactmiddel met de mensen. Ik ben er niet gegaan als wetenschapper, maar ik ben er gegaan om te zijn met de mensen. En dan moet je een taal leren. En zo goed mogelijk. Uh, in het begin zijn ze nogal gemakkelijk, oh, je kent het al, oh, dat is goed. En jij, jij spreekt goed, maar dan weet je van jezelf dat dat niet waar is. En dan zeg je tegen die mensen, ja maar nee, nee, nee, geen eens even. Hey. Uh, ik wil het leren zoals het is. Zegt men een keer, ah ja. En als je dan werkelijk uw verlangen te kennen geeft om hun taal zo goed mogelijk te leren, dan gaan ze je helpen. En dan zijn ze blij dat ze je kunnen helpen. Je hebt om te beginnen het Lingala. Het was de taal van de staat, omdat het de taal was van het leger. En is die verspreid geworden over heel de Congo, omdat er uh, soldaten zitten overal. Een tweede belangrijke taalhinder, en de meest uh, verspreide in Centraal-Afrika, is het Swahili. De derde taal is Chiluba. Wordt nu nog gesproken door 5, 6 miljoen mensen. En de vierde is het Kikongo. En ik bij mijn, de taal die ik geleerd heb, dat was Chiluba. Een mooie taal, die zeer mooi in elkaar zit. Moeilijk te begrijpen dat, dat zo'n taal zo rijk is hè, in, in centrale... Dat verwacht je niet aan. Dat, dat, dat een taal, dat zo'n rijkdom eh, uitstraalt. Zo. En met de nuanceringsmogelijkheid die je in, in, in het Nederlands of in het Frans bijna niet kunt voorstellen. Toen ik de eerste keer met een groep Zwarten aan... De prospectie van een bestaande weg bezig was. Misschien was ik acht jaar in, in, in, in Congo. Ik moest die zwarten dan bij mij hebben. En die waren 50 meter, 60 meter, 70 meter van mij. En ik riep ze maar en ze liepen voortdurend weg. Ze, ze, ze, stoven, ze stoven weg. En ik heb nooit, ik had niet verstaan waarom ze gingen lopen, want ik had geen reden voor. Maar de reden was gauw gevonden. Ik zei aan één zwarte: ik heb ze daar geroepen en ze komen niet. Jammer, zegt hij. Hij roept Joka, en hij moet jakka zeggen. Joka betekent een gevaarlijke slang. En jij gaat wat tegenkomen hier. Wel, je bijvoorbeeld in de broes. Ik heb veel broes gedaan. s'avonds dus, aan het kampvoer, je zat daar. Ze waren aan het vertellen, zo onder elkaar. <kliek> dan zeg je dus even, die een blanke verstaat dat toch niet. Maar nu en dan maakte ik een opmerking. Hé, hey, buena nou Joa, Hij kent het, hij weet het. En dan, ze hebben respect voor u. We kunnen met hem spreken. Jij verstaat ons problemen. Als je de taal niet kent, ken je de problemen niet. He? Dat is het. En dat heeft mij veel geholpen en vertrouwen geschonken vanwege die mensen. Vivita via Wa, Peta J, wat aan die wan. Akilia Bibie, hij weet die kopie jabana, acilia bibel. Het is een prachtige residentie. Een prachtige residentie. Uh, dat is wel interessant. Uh, het was uh, vroeger een, een eerder eenvoudige villa, is later uitgebouwd. Maar het was de villa van de directeur van de Sabena. En die man heette Dieu. En die villa heette La Maison de Dieu. En als ze mij vroegen, bent u daar tevreden? En, en, en hoe is die residentie? Dan zei ik, luister, het is la Maison du Dieu. En inderdaad, dat was op het water, dat ligt aan de stroom. Daar is uh, nadien een zwembad bijgebouwd. Een zwembad dat, als het ware, de verleng, in de verlenging lag van, van de stroom. Of de stroom in de verlenging van uh, het zwembad. De stroom was daar twee à drie kilometer breed. Dat was fantastisch als, uh, als zicht... En ook uh, fantastisch als atmosfeer. Vooral s'avonds uh, met, met de geluiden van, van de krekels... En, en, en, en dan toch ook de geluiden op de stroom. En aan de overkant van de stroom, de, de lichten van, van Brazzaville... Het was, het was eigenlijk, het was, uh, het was spookjesachtig. Het was een, een heerlijke residentie. Comfortabel, maar niet groot. We hadden bij een slaapkamer, een bureel... Een woonkamer en dan, uh, laat we zeggen, nee, een keukentje zo, hè. Je moet daar een beetje een nieuw plant trekken. Uh, laat ons zeggen, je mag niet rekenen dat een bakker uh, komt me vragen uh, wat brood moet hebben. Je moet dat allemaal zelf doen, hè. Wij vestigen ons in de streek waar dat weg, uh, was daar drie, vier jaar, een nieuwe weg. Al door de, de broodse getrokken, hè. Je, dus, je kunt dus rekenen dat het allemaal mensen waren die niet veel gewoon waren, die niets kenden eigenlijk. En je moet hen dan leren. Je zegt nu, broodbakken heb al geleerd dan die negen die bij u gewerkt, geleerd hem dat dan. Een oven, een bak voor broodbakken, dat kun je niet kopen, dat, dat heb ik zelf gemaakt. We hebben dat zelf gemaakt, uh, een uh, benzinevat. He. de kop eraf, eraf gekapt. He. De dat ontlucht nog goed gewassen gedaan, he. en dan rondom klei gedaan. De klei, zo'n vuistje die dekt. He. En, wel en, uh, en het was dat, die bakte die laten zeggen, als je dat vuur in, in maakt, die de warmte vast. En zo. Ik zei, het was primitief, maar we hadden niks anders. Dierbare familie. Niets is gemakkelijker dan verhuizen voor een zwarte... want hij heeft omtrent niets om mee te doen. Het stukje stof dat hij om de lende heeft... maakt heel zijn kleerkast uit... Dan nog enige wortelen maniok en wat maïs op de rug gebonden om onderweg te eten. Zie daar al wat hij bezit. De zwarten hebben geen meubelen te verhuizen. De grond dient tot bed, stoel, tafel enzovoorts. Een huis om in te wonen, dat is wel het minste. Hij gaat naar het bos, kapt er enige stokken die hij op de grond plant. Met enige dwarse stokjes, wat aarde overgeplakt of wat lang gras tegengebonden met een dak in dezelfde zin. En ja... Daar is onze zwarte gehuisvest. Je zou het zo geheel dat boelke met een hand kunnen omverleggen. Zo zijn het meeste deel der woningen met één enkele kleine opening... waarlangs men schier op de knieën moet binnenkruipen. Het zijn zeker geen menschen in de wereld... die met zo weinig en zo gemakkelijk kunnen leven. Uw verkleefde dochter, zuster Marie Adona. manier waarop wij woonden, ik moet zeggen... dat was zeer eenvoudig. Hè. We hebben daar dikwijls... om gelachen. omgelachen. Wij aten... meestal drie maanden... aan één stuk tomaten. Wij aten de groenten van de tijd. En het waren de beste tomaten... die je kon hebben. De beste tomaten. Dat waren nu eens... soorten tomaten. bij ja, je had grote, en had kleintjes. Hè. In, die, in die zin kon je zeggen... er ja, was een afwisseling, maar voor de rest... Maar anderzijds hadden we enorm veel vruchten. En dat was natuurlijk de rijkdom. Die hadden we dan zelf. We hadden onze bananenstruik. We hadden onze mangoboom. met Met zeer lekkere vruchten. Och jongens toch, als je mij daaraan doet denken. Wij hadden meer maaltijden dan de congoles, nee? S S'morgens hadden wij brood. Nu, de meeste professoren en leerlingen kwamen uh, zonder ontbijt naar school. Maar wij zouden dat niet uithouden hebben. En dan werden wij door tot oh ja, 1 uur 30, 2 uur 30. Maar dan zijn we meestal zo moe dat je niet veel kunt eten. Dan namen we wat fruit. Of ja, zo ietsje. En dan we rusten we wel een beetje. En dan hadden wij de maaltijd s'avonds, Rond 5 uur of 6 uur. En dat was dus... Ja. Soms vlees nogal dikwijls met sardinen of pilchars of vis, met de groenten van ter plaatse dan, Een sakka, sakka. met rijst, ofwel uh, makembas, dus kookbanaan, ofwel met de zoete aardappelen. Ja. Wij hadden een keu, niet, maar de Congolezen kookten buiten op zo'n vuur. Hè? Een oud vuur, ja, ja. En een bereiding van maaltijd vraagt tijd. was heel goed, sakka, sakka. ja, ja. Omdat ze daar uren mee bezig zijn. Dat smaakte dan ook in dat deden. Uh, wij hadden gewoon oh ja, stoof met gas of elektriciteit, ik weet het zelfs niet. Dus wij waren toch wel een beetje Europees ingericht. En uh, dat stoorde hen aan geen kant Want uh, de kardinalen zo heeft gezegd, uh, je mocht proberen te leven zoals wij, maar je moet er altijd iets geboven blijven. Je bent, uh, Blank, je bent Europeaan, je hebt andere gewoonten. Als je wilt bij ons blijven, moet je bepaalde gewoonten houden. Je moet niet zo ver gaan in de aanpassing dat je gelijk wordt aan ons. Want voor ons is dat eer een affront dan wel een eer. Dat werd ons wel van de eerste dag die wij naartoe kwamen, werd ons dag gezegd dat we feitelijk het voorbeeld moesten zijn voor de zwarte onder andere dat op uw eigen persoon moest zindelijk zijn. Dat u moest scheren, niet met een baard lopen gelijk op dat ze nu lopen, nee, U alle dagen uw vers kleren aan doen. Dat de uh, laten we zeggen dat een geen reuk had gelijk op dan de neger zaten. Dan moest je mensen dat uh, verontschuldigen, want uh, ze hadden niet gelijk op dat, Wij hadden zich voor te wassen en al, Maar als ze zegt als wassen als als dat in een rivier eigenlijk. Hè. Maar uh, in de omgang met de negering, dat uh, eerlijk moet zijn. Hè. Als je wel gerespecteerd wordt worden door, door, door een ander, neemt moet je jezelf het voorbeeld geven. En dat ik heb de rest van mijn tijd die ik daar geweest heb, ik dat goed ondervonden. Wat betreft het huispersoneel, ik kan daar niet veel over zeggen, aangezien ik ...met die mensen in feite zeer weinig te maken had. Mijn vrouw was de baas van het kot. En uh, ik zelf heb maar één, één ervaring die ik onthoud met, mijn, met de boy Maurice. Maurice had een ongeluk gehad aan, aan zijn been... En hij hinkte. En Maurice... Uh, werkelijk, Maurice de voor schitterende, schitterende maaltijden. Hè. Ik, ik kan daar alleen maar dat van zeggen. Hij maakte saka saka. En saka saka, Daar werkte Maurice een dag aan. Aan de saka van de Moambe. Maar schitterend. Dat was Maurice... En het moest goed zijn of het deugde niet mooi is, zorgde voor, altijd voor het allerbeste. Ik had inderdaad een legertje boys, een, een boy cook, dus de cuisinier. een boy lavader die waste en streek, een boy maison, die het huis onderhield, een boy die zorgde voor hout en water, dat zijn er al vier, en dan eventueel nog een boy mokke zoals ze die noemden. En dat was een klein boyje, een jongen, die opgeleid werd in het vak en die van al de andere boys opdrachten kreeg. Dus dat was geen gemakkelijk baantje voor de jongsten Ik heb dan ook nog een tijd uh, een, um, een kleine boy overal meegenomen, die, een kind eigenlijk, die met mijn kinderen speelde en uh, zorgde dat ze zich amuseerden. Dat was eigenlijk een kind... Een kind meer die ik, die ik erbij had, een, een kleine zwarte jongen. En als mijn man onze, onze jongens eens op de broek gaf, dan kreeg hij hem oké. meteen ook op de broek, dat hoorde er nog zo bij. Want meestal was hij dan nog de aanstichter van Kattenkwaad. Een kleine jongen, ja. Het was ook een, een jongen van 10, 12 jaar, zo, ja. Ja, want we hebben daar eens een, een drama mee beleefd. Hij liep tegen een andere boy aan die een grote kom heet water vervoerde. En hij kreeg, die kleine jongen kreeg dat hete water over zich heen en was nogal aanzienlijk verbrand. Zijn wij daarmee naar een wat ze een dispensarium, een dispensair noemde, gelopen... waar dan ook een zwarte infirmier was. En om die brandwonden te verzorgen wreef hij onze kleine jongen helemaal in met een soort visolie. Waardoor hij niet meer te benaderen was. En hij vreselijk naar vis, rook, dagen en weken. En sindsdien heette hij bij de andere boys Jean Sardine. Dat was wel zo, wanneer je iets wou geven aan je boy... Uh, ik zal nu zeggen bijvoorbeeld schoenen of kleding die je niet meer gebruikte uh, dat was ons dan gezegd dat mag je niet geven je moet dat in de vuilbak steken dan haal je dat eruit en ik heb daar ook een anekdootje van um, als onze boy die was dus had een vrouw en een kind of twee kinderen al en dan trouwde die en ik herinner me nog heel goed. Ik was die foto van de trouw van Charlotte maken en ineens zie ik dat die schoenen aan had van ons directeur is. En die had hij dus uit de vuilbak gehaald en dat waren zijn trouwschoenen. Ja. Als je in Congo woont, laat je het breed hangen, dat is bekend. Je woont in een majestueuze villa met zwembad en liefst met uitzicht op de Congo-stroom. Natuurlijk heb je een legertje personeel in dienst, boys en dienstmeiden die als een knipmes voor je buigen en kruipen. Je rijdt met de nieuwste Mercedes of BMW of beter, je laat je voeren door een chauffeur die met twee woorden spreekt. Die Mercedes vervangt de draagstoel waar je je halve leven in werd getransporteerd. Als u zich de afgelopen minuut de hele tijd heeft zitten afvragen waarom u in godsnaam nooit zelf op het idee bent gekomen om ooit naar Afrika af te zakken, heeft u zich voor niets zitten opwinden. De realiteit, die luisteraars, is anders. Een draagstoel bijvoorbeeld, zo zeggen zij die erin zaten, klinkt vooral gemakkelijk. Ik had een, ongeveer het beheer over een gebied dat liep van Oostende tot Hasselt in de lengte. En de, de breedte ongeveer uh, 60 kilometer breed, zo'n lange strook zie je. En dat liep één weg door en dat was bewoond door 30.000 mensen. Dus dat was allemaal oerwoud. En uh, ik moest daar de bevolking tellende belasting in zien, uh, en, en op de, dat er orde heerste. Uh, zien dat er de, de uh, velden bebouwd werden, want uh, ze deden dat niet uit, uit zichzelf. Hè. Ze stookten liever branden wijnen, ze gingen liever op jacht aan te werken. En... Uh, ik moest ook uh, niet het eerste jaar, omdat je dat nog niet kon, maar na één jaar uh, kreeg ik de, een, een toelating om recht te spreken. Mocht ik palavers uh, beslechten, contact. En dat, was, dat uh, veronderstelde op 30 dagen van per maand, ongeveer 26 dagen, echt contact 24 uur op 24 met de Zwarten in de Broesen. Met, de, met een, een pick-up, Chevrolet-pick-up, was ik 26 dagen in de wildernis eigenlijk zie En dat uh, beviel mij enorm. Hm? We moesten eigenlijk al doorreizen. Ik geloof, 23 dagen per maand moesten we op stap zijn. En moesten we van het ene dorp naar het andere reizen. Dus um, dat, en dat was dan in caravaan. Met een, een draagstoel, voor mij. Ja, ik heb jaren in een draagstoel rondgehobbeld, wat niet plezierig is. Dat lijkt wel plezierig, maar dat is het niet. Dat werd gedragen door vier mannen. En er, waren, er liepen wel vier aflossers mee. Dus hè, die vier mannen. Maar dat, ik kan moeilijk uitleggen, die, die draagstoel was op een soort berries gebonden. En dat was dan met touwen een stok. En twee mannen droegen dan die stok op hun schouders. En zo liepen ze. Maar ik heb wel gehoord dat er streken waren waar de mannen met een mooie harmonische pas Liepen, zodat dat een soort gelijk uh, wiegende beweging was. Maar bij ons was dat niet zo. Dat waren nogal, um, ze liepen ieder op hun eigen manier. Zo met een, een vlugge kwiek pasje en dus je hobbelde heel erg heen en weer. Dierbare familie. Ziet gij ons gaan, berg op, berg neer over water en moerassen, in bosgen die soms urenlang gaans hebben, over bomen springen, dan tussen kloven en rotsen, zand en al wat gij denken kunt. Ineens staan wij voor bergen zo recht als een zoldertrap. Daarbovenop komen we dan weer recht naar beneden, waar we dan gewoonlijk een beek of rivier moeten overgaan, op enige stokskunst daar overgelegd, ofwel op de rug van ene neger. Zo hebben wij dagelijks vijf of somtijds nog meer bergen over te trekken en evenveel beken. De eerste dag hebben wij acht uren gegaan, want wij moesten enige paters die twee dagen vroeger vertrokken waren inhalen. Na twee uren gaans stapten wij in de hamak die de voorturen van België vervangen. Dit is een dikke stok waaraan een stuk goed langs beide kanten met koorden is vastgemaakt en gij ligt daarin. De twee uiteinden van de stok rusten op de schouders van twee negers en dan vooruit. Zij lopen, roepen en tieren en men wordt erin geschokt en gestoot dat men soms als gekraakt eruit komt en slechts na een kwart gaans de ledematen terug op hun plooi zijn. Daar blijven wij zo een half uur of één uur in liggen, volgens dat de weg is, want om de bergen op en af te gaan, moet men eruit en dan weer een uur of twee te voet naar Believe, want een amak is altijd nevens u. Uw innig liefhebbende dochter, zuster Marie Adone. En we moesten ook het hele huisgezin meenemen. Al, al wat we nodig hadden om te eten in die tijd. Uh, de fameuze Malbin om ons te baden. De lamp, kolman... Om ons s'avonds te verlichten. Vier politiemannen die altijd meegingen. En acht soldaten. Want in iedere post was een, een afdeling van de Force Publiek toen. die ook meereisde voor de veiligheid van de blanken. En voorop aan zo'n karavaan stapte dus de Belgische driekleur. Kijk eens. De hoofdplicht van de ter territoriale, dat was twintig dagen broes. Je moest van ziet de tap, streek tot streek trekken. Waarom was dat? Je moest het land bezetten. De zwarten moesten aanvoelen dat ze niks konden bespikkelen of ze kregen met u te doen. En wat was dat? De chicot. Tijdens het werk, dus van s morgens vijf tot s namiddags twee... ...was ik uh, heel strikt en hey, dat moest ook. En dat, Eigenlijk hadden ze daar respect voor, zie je. Als je um, uh, uh, ze noemden die blanken die sterk waren, uh, macassi, Dat wil zeggen, sterk bloed. En de anderen die, ja, de dingen die de boel maar lieten draaien... ...om de touw, uh, zacht, zie je. Dus, uh, en uh, ik, ik denk wel dat ik macassi was... Makasimingi. Hard, maar rechtvaardig. Een bevel moet onmiddellijk uitgevoerd worden. En ik, was, ik, had, ik wist dat, zie je. En dan uh, gebeurde het wel eens dat mijn voet uh, uitschoot... en dat ik een trap gaf of een muilpeer of zo. En ook uh, wij mochten hen... Uh, Vier zweepslagen laten toedienen, zie je. Dus ik had altijd politiemensen met mij. Ik was altijd omringd door een soort bodyguards. Dus vier, vijf politiemensen van die echte stoere binken die ik uitkoos. En niet met zonnebrillen op voor. Geen tonton, maar koets, Maar toch uh, hele uh, geschikte kerels om, als het moest zijn, mij te verdedigen. En uh, uh, ja, als, de, als het de en uitliep, bijvoorbeeld als een dorp weigerde. Of op jacht ging, in plaats van een veldenkap, dat zij moesten doen. Dan riep ik de kapita, dus de dorpshoofd. En dan, eh, als die daar stond te liegen, dat hij... Zwart zag, is nogal moeilijk. Maar eh, echt te liegen, dan liet ik hem vier zweepslagen geven. zie je. Dus dat eh, komt heel hard aan. Wat deden wij als wij zo in de broes waren? Daar lagen we met de luieren, hè. Dat was elke dag een Appel van de, streek, van de mensen in de streek. En die kregen van ons bevelen. Je moet vandaag de weg gaan maken. Of je moet vandaag katoen gaan planten. Of je moet vandaag katoen gaan oogsten. Dat was elke dag appel. En dan... Wij hadden onze gevangenis mee. Prison ambulante. En wat deden wij om ons gezag te laten voelen... Dat deed ik en dat deed iedereen. Dat voor iedereen daar, voor die appel, dat drie, vier mannen van, van de gevangenis eruit pikken. En daar, die mannen moesten voor ons op de grond gaan liggen. Die kregen dan chicot op hun achter, achterste. Kijk, dat is... Wij moesten heersen door die mensen schrik aan te jagen. En daar ben ik natuurlijk niet meer fier op. Maar daar spijt van hebben, waarom? Dat was ons plicht. Als je daar als, als blanke, met, met enkele mensen... Laat, laat in dat territoire Oshui boh, tien mensen van de staat geweest zijn. alleen laat ik er vijftien van maken voor. Als die niet een zekere dominantie uitoefenden... of als ze niet wisten zwarte, dat ze die mensen moesten gehoorzamen... Dat die de staat vertegenwoordigt, dat die eventueel konden straffen en zo. Ja, hoe zou, je, hoe zou je het dan gedaan hebben? Zie je, want dat dragen, ons van het ene dorp naar het andere dragen, dat, was ook, dat deden ze natuurlijk niet graag. Hè? Nee, maar ze werden er wel eens waarvoor betaald. Betaald, maar ik weet dat dat in mijn tijd was dat geloof ik in de frank per keer. Dus. Hè? dus dat was al net zo goed als, als niks, bijna. Hè? Maar als het niet de blanken van de staat geweest was... die had kunnen dreigen met straffen... waarom zouden ze dan zulke dingen gedaan hebben? Die mensen waren murf geslagen van in het begin. Wij moesten niet meer zo vreed zijn als in de vorige jaren. Omdat de mensen hadden die plooi aangenomen. Dat is begonnen in 1885 en dat is zo blijven lopen tot tot 45, die, die, die uitspattingen. Ik weet nog goed, ik kwam daartoe, dus uit de koloniale school. Ik wist van toeten nog blazen. Ik moest katoenpropaganda doen. Propaganda heet dat, al die schijnheilige, schijnheilige uitdrukkingen. Ik moest gewoon de velden aflopen. En de mannen zeven dagen een bak steken om die, die, die niet in orde waren. Zeven dagen was genoeg. Dat moest, dat moest geen maand zijn. Drie dagen was genoeg. Drie keer is je Elke morgen eens. Dat was genoeg om de schrik in de hele dorp te houden. Hoe pakt men een Zairezen of een Congolees of een Zwarte daar in Centraal-Afrika? Ik geloof dat het, het ondergeschikt personeel vraagt toch een, een, een, zekere, een zekere controle. Als men een, een, een, een Zwarte laat doen, een, een, een dienstbode of, of een tuinman... In zijn, dan als, als men hem niet instructies geeft... Als men hem zegt, nu, vandaag ga je dit doen en dat doen en zo... dan, dan op het einde doet hij niets mee. Op het einde doet hij niets mee. Dat is een van de negatieve karaktertrekken... Eh, in, de, in de tijd onderlijnd en overdreven. Dat is een beetje de, de luiheid. en heeft dat iets te zien met het klimaat. Het is de, ja, een soort loomheid, een soort loomheid. Wilt je nu nog in twee woorden weten hoe het komt... dat de Blanken verder staan dan gij, Johannes? Ah, wel, de zwarte heeft gefilosofeerd en de blanke geëxperimenteerd. Wij maken zeep en margarine van uw palmnoten. Als jij geprobeerd had wat men van palmnoten kan maken... had je zeep en margarine gehad. Sinds duizenden jaren smeet je ijzer. Had je ge harder gestookt. Je zou het gezien hebben dat men ijzer kan smelten en gieten. Had je het gloeiend ijzer sneller afgekoeld, Je had staal gehad. Had je ge in de grond gegraven... Je zou het rijker geweest zijn dan wij in diamant en goud. Hm. Maar je hebt gefilosofeerd. En jij doet het nog altijd. Johannes vroeg. Hadden we goud gehad toen gekwamd? dan had je het ons toch afgenomen, patroon. Nee. Dan had gij al wat wij hier ingevoerd hebben zelf gekocht en betaald. Dan had gij al de blanken die er zijn aangeworven in uw dienst en afgedankt als u niet bevielen. Maar nu is het te laat. Goed. Maar. Filosofeer dan tenminste niet meer. Experimenteer zoals wij. En mijn man had er zo ene, die, die, die zijn huisgezin zag er verkommerd uit en was, de andere lachte daar zo'n beetje mee. En toen had mijn man die apart groepen en gezegd, maar wat is het toch, waarom heb je geen veld? Ja, maar ik was ziek en, uh, en hij had allerhande smoesjes, tot mijn man hem in, in het nauw dreef. En die man zei op den duur, ja maar bij jullie in Europa zijn daar geen luie mensen. Dus... Hij wou zeggen, kijk, dat, dat is nou eenmaal mijn kwaal. Ik ben lui, ik maak geen veld. En je moet toch weten wat dat, dat is, een lui mens eigenlijk. Zijn er die niet bij jullie? Dus hij wou zeggen, dat, dat is het eigenlijk wat mij scheelt, zie je? Wel, um, wie is nou niet lui als zij moet in de hitte werken? Um, ik zie geen verschil tussen... Die zwarte arbeiders een gedrag, een inzet en een inspanning. En tussen die blanke arbeiders, waar ik voor die mee samengelegd had. Ik kan van die zwarten geen enkel verkeerd woord zeggen. Uh, in de zon van uh, Boma is het voor hen op een zwart ponton in de Congo-stroom ook 60 graden. Ook voor ons, ook voor de witte, maar ook voor de zwarte. Het is even heet voor allebei. Als wij hier in Vlaanderen onder een temperatuur van 28, 30 graden moeten werken, dan denk ik ook dat heel wat van onze mensen na één uur hun pint gaan pakken. Een zwarte kan werken en die werkt. Dat hij doet op zijn tempo, dat is waar. Hij heeft zijn tempo. En het is misschien maar goed ook dat hij zijn tempo heeft. Wanneer ik daar probeerde te werken in mijn tuintje... In mijn tuintje. En ik nam een tempo aan, zoals ik het had geleerd thuis... Of zoals ik het had gezien bij ons in Vlaanderen. En nu dan kwam men al vlug tot de vaststelling... Jongen, je houdt het geen uur vol. Je houdt het geen uur vol. Doe het zoals het de Afrikanen, zoals het de mensen van bij ons zegden... Polly poli, poli. Doet het langzaam aan, maar goed. Mijn, mijn negernaam heb ik nogal vlug gekregen vanwege mijn zwarte medewerkers. Mijn, mijn negernaam is Jembele, Jembele. En dat betekent, het kan hier af genoeg gaan. Ik ben daar zo fier op, hè. Het kan hier af genoeg gaan. Uh, telkens, uh, zij wat moesten doen, moesten zij rap verstaan, rap handelen, geen tijd verliezen. De dag is bijna gedaan, het is weer bijna donker, we moeten ons haasten. De baas is Jembele, Jembele. Hoorde Buanakitoko, Congo en de Belgen. Je kunt Buanakitoko herbeluisteren via podcast en clara.be. nog even nazinderen. We beginnen met Lokua Kanza, momenteel de beste zanger en de meest gevraagde Congolese liedjeschrijver. Daarna horen we Ray Lema, op stap met Levois Bulgar en een van de uitvinders van de Congolese Rumba, die tien jaar geleden op zijn 67e eindelijk de aandacht van de wereld trok, na een verborgen leven als jawel, scheepsmachinist Wendo Colossoi. You know, I've been in a long time. I've been in in a long a To me no more, none in there, no. One in there, one day, divine. you no more. To no petty say no more. let it To till I know what no say. let I know I'm an easy Sure I don't know Sure I don't know be on that old way to be on that old way I'm going to be on that to Yeah, but now I'm Don't be a fool, darling. I know you're no. Don't be a no, and I'm not a no way, dear. Don't be no. I'm not a Wasina Ponanatunga na Yeli Mosha. Asalaka wasia bato. A bombilinga isek peleamboula monimba onan ambo. Nasuikisungu zungu. Nakangiye na mi kana nandako. Nandako. Dengue ayangana Gaesoudi-o-ho Ako sa konga i banana yeheng Gaesoudi-o-ho Na komi juste ho oh oh. Mwa na nike na Na beli boko no yapolingo ho oh oh. o oh. ho Oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, a oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ven que ayan ganacha A ya Get to the o I am kitembe, carpet that I am a carpet that I ayaki. a carpet tembe I tembe, tembe, carpet that I am a tembe tangwe I